Een hele goede avond. Maandagavond, 27 augustus, 21 uur geweest. De hoogste tijd voor ZFM Cinema. Samengesteld en gepresenteerd door Alko Beuving, uw gastheer, deze avond. Nou, maak uw drankje vast klaar. Zet een lekker kopje koffie neer, een glaasje fris, een glaasje wijn of een biertje. En ga genieten van heel veel mooie filmmuziek. Uh, de films die op de rol staan, het eerste uur The Minions, The Reservoir Dogs, Straw Dogs... En in het tweede uur, Mission Impossible natuurlijk. The Man from Uncle, allemaal nieuwe films. Drive, Inside Out en uh, Life Force. Nou, te veel om op te noemen. En we starten natuurlijk, zoals het toen gebruikelijk is, met de hit van de maand. En dat is The Handsome Family, komt die uh, titelmuziek van True Detectives. Door de Handsome Family, Amerikaanse alternatieve country duo Brad en Rennie Sparks. Uh, bijzondere tv-serie, een uh, beetje beklemmend. Uh, de eerste serie was echt heel erg goed, de tweede serie ja, ja, wordt nu, dacht ik, uitgezonden of is inmiddels klaar. Helaas heb ik van de acht delen het laatste deel gemist, dus ik moet eens even kijken hoe ik dat nou uh, uh, uh, uh, goed kan krijgen. Misschien staat het wel op DVD en dan kijk ik alles nog een keer, want het is zeker de moeite waard. True Detective kijken dus. En uh, wat ook een leuk muziekje is... en wat het is gebruikt in een uh, reclamespotje... Uh, tijdens kerst, vooral in Engeland... van John Lewis, een waardehuis. En dat werd gezongen door Gabrielle Eplin... een singer-songwriter. En dat is een covernummer van het bekende filmpje... van Frankie Goes to Hollywood... The Power of Love. Ook mooi. I Keep it Uh, Engelse singer-songwriter... geboren in Bath, Somerset... en uh, mooie uitvoering van het nummer van Frankie Gossel, Hollywood, The Power of Love. En ja, als je het dan over zangeressen hebt... dan heb je ook nog deze Engelse zangeres... die ook gebruikt wordt in de reclamefilmpjes... van een bepaald biermerk van brand. Well, you know make me wanna shout oost You know you'll make me wanna shout Ja, Shout met peper en zout zou ik zeggen. Uh, Lulu, in de eerste versie van het reclamefilmpje werd een ander muziekje eronder gezet. Dat was wel Shout, maar dan origineel van de Isley Brothers. Maar deze heeft meer impact, denk ik. En het was natuurlijk de afgelopen weekend wel echt weer... om uh, wat uh, pilsjes te nuttigen, zou ik maar zeggen. Uh, Lulu, Shout, uh, brandbier. Ja, het volgende nummer vind ik heel mooi. Dat is Maisa Kara. Dat is een Libanese zangeres... En ja, die heeft in 2013 uh, de Arabische versie opgenomen of, uh, van White Rabbit. En dat is gebruikt in de film American Hustle. En ja, de komende paar nummers heb ik een paar uh, uh, gouden oude. En dit vind ik, uh, vorige keer hebben we ook een versie van White Rabbit gedraaid. Volgende week zag ik de originele rij nee, van uh, Jefferson Airplane. Maar deze is van Maisa Kera. En de uh, uh, Arabische versie, White Rabbit. 9 is zonzee, Zandvoort en C-G-M-M. Ja, dat was een mooie uitvoeringen. Arabisch, ik weet niet hoe je met je Arabische taal staat, maar prachtige gezongen. Het volgende nummer is ook heel mooi, ook heel bekend, ook uit volgens mij de, ik denk de 60 jaren. Ik ga even kijken waar ik op staan. Hier komt die. Ja, dus het nummer van uh, This Wheel's on Fire. Uh, gezongen door Julie Driscoll en Brian Auger en Trinity. Uh, is het Oorspronkelijk nummer van Bob Dylan en uh, Rick Danko. En het is ook door Bob Dylan en de band een keer op een uh, LP'tje gezet. Maar dit is een uitvoering uit uh, 1968. Maar in 1990 heeft uh, Julie Driscoll het nog een keer gezongen. Maar dan samen met Adrian Edmondson. Uh, die ga, ben ik nu even aan het opzoeken. Want dat is eigenlijk de titelmuziek van. Absoluut, absolutely fabulous. Engelse serie. 90 jaren. Johanna Lumley en Saunders, dacht ik. If your memories are you so well, we will go and meet again and wait. So I'm going to unpack all my things and sit before it gets too late. No But you know that we shall meet again if your memory serves. This Wheels on Fire. De titelmuziek van Absolutely Fabulous. Uh, werd gezongen door... Adrian Edmondson... en Julie Driscoll. Ja, tijd voor de eerste film... die ik dan op de rol heb staan. En dat is The Minions. Een uh, ja, gele mannetjes. Nieuwe film. Wereldpremiere 11 juni 2015. Odeon Leicester Square in Londen. 17 juni in Australië en Indonesië. Uh, later Mal Singapore Maleisje. Uh, ja, animatiefilm. Er uh, zit heel veel muziek in... Onder andere deze. Misschien herken je het wel. Hey, hey.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 Should call you up, invest a dime, and you say you belong to me. Lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together.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 Uit de Soundtrack, The Minions, uh, muziek van de Turtles, Happy Together. Ja, dit nummer kent iedereen toch? Wat, ik nog, wat me bijgebleven is dat op de Frank Zappa op de Turtles behoorlijk zat te schelden in die tijd, uh, 60 jaar. En dat uh, kort na dat die scheldkononade een aantal leden van de Turtles to toetraden tot de Mothers of Invention. Je ziet het, de wereld is dan heel klein, blijkbaar. Uh, er zit nog veel meer popmuziek in en je weet het eerste uur van uh, CFM Cinema draaien we heel veel uh, op muziek wat in films gebruikt is. En deze komt ook uit de Minions. Spencer Davis Group, I'm a Man. Ja, de muziek in de film is gecomponeerd door Hector... voor zover geen bekende popmuziek is... is gecomponeerd door Hector Pereira. En daar zou ik nog een nummertje voor doen. Ik zei bij mijn intro trouwens dat het 24 augustus is. Dat het 27 is, maar ik zie net dat het de 24 is. Dus we hebben nog een paar extra dagen in augustus. Geniet ervan. Hector Pereira uit de Minions. Kort stukje. The Minions. Uh, ja, en nu komt er een hele bekende. Die muziek ken je en de film is Reservoir Dogs... Uit de film uh, Reservoir Dogs, een film van uh, uh, Tarantino. En uh, ja, de titel is eigenlijk een verbastering van uh, het Au revoir, les enfants, een film van Louis Mal. En Straw Dogs, een film van Sam Peckinpah. Als ik op het uh, hoesje van de steek kijk, zie ik dat het nummer gecomponeerd is door Jan Visser. Al Jas yes, uh, George Baker. Nou, die, aan dit nummer heeft hij natuurlijk wel het nodige verdiend en overgehouden. Mooi nummer. En eigenlijk is de hele CD een, uh, ja, een vrolijke soundtrack, zou ik zeggen. En een van die nummers dat me altijd bijblijft is het nummer uh, Stuck in the Middle with You. Dan zie je Michael Metzen uh, ronddansen met een scheermesje en een oor afsnijden. Uh, heel bizar, maar uh, heel bijzonder allemaal. Ik draai dat nummer Stuck in the Middle with You, Steelers Wheel. Tarantino's debuutfilm begint als een juwelenoverval... Volkomen, die volkomen uit de hand loopt. De overlevende, de overlevende overvallers... Mr. White, Mr. Pink, Mr. Blond en de zwaargewonde Mr. Orange... gaan na wat er mis is gegaan. Ondertussen wordt in tarantino stijl gefilosofeerd... over de betekenis van Madonna's hit-single Like a Virgin. Groffe taal en soms intense horrorgeweld... zouden de aandacht kunnen afleiden van het briljante spel... de slimmige en grappige dialogen... en het prachtige uitgewerkte scenario... Schrap zetten en kijken is het devies. Ja, begint om tien uur. Op, uh, eens even kijken waar die op RTL 7 vanavond op tien uur tot een uur of twaalf opnemen die film. De moeite waard. Uh, ik zei net al, hij is ook een beetje, hij is, uh, de titel is een beetje gebaseerd op Straw Dogs van uh, Sam Packingpad. Uh, daar draai ik even de titelmuziek van. Ja, het verhaal, Straw Dogs, film 1971, uh, thriller-drama. Dustin Hoffman, Susan George, Peter Vaughan. De wiskundige pacifist David Sumner en zijn vrouw verhuizen naar een rustig dorpje in Engeland... om de misdaad in de VS te ontvluchten. Daar worden ze voortdurend lastiggevallen, bedreigd en beledigd. Totdat ze stoppen doorslaan. Straw Dogs. Er is later nog een soort remake gemaakt, Straw Dogs 2011. En daar is de muziek gecomponeerd door Larry Groopay, En daar doe ik ook de titelmuziek van. Een recenter dus. Hoorlijke overloop. Ja, typische muziek. Strolldogs 1, Strolldogs 2, zou ik maar zeggen. En dan gaan we even wat andere muziek opzoeken... die de moeite waard is. Ik ga eens even kijken wat ik nog meer had geselecteerd voor vanavond. Het film Drive. Mooi nummertje. Gezongen door... Katina Ranieri, Oh My Love, gekoeperde door Liz Ortolani. Oh my love, look and see the sun. Die is aanstaande vrijdag 28 augustus op televisie, België. Kwart over negen begint hij het verhaal met Ryan Gosling. Een Stuntrijder verdient s'nachts bij als chauffeur bij Rovo Vallen. Mooie muziek. Misschien ook twee doet, toch nog iets van draai. Ik kom terug bij Jerry Fielding. Die had, ik kwam een cd tegen. Bring me the head of Alfredo Garcia. Draai ik wat uit. film door Sam Peckinpah. En een rijke Amerikaanse grondbezitter looft een premie uit van 1 miljoen dollar voor het hoofd van Alfredo Garcia. Omdat deze zijn dochter verkracht heeft. Barbien is Benny en zijn liefje Lita beginnen een speurtocht. Uit deze uh, mooie soundtrack draait gewoon een paar nummers. Het is niet echt een western maar ik vind de muziek wel mooi. Dus deze keer geen westernen maar deze muziek. Ja, de titel klinkt een beetje als een western. uit de mooiste day Bring me the head of Alfredo Garcia. Ik doe er nog een. Regium voor Alfredo. Ik heb geluisterd naar het eerste uur van CFM Cinema. Uh, veel popmuziek en op het einde wat actiefilms. En we sluiten dat toch het eerste uur af met een echte western, om het maar zo te zeggen. Silverado, het, de, de, de titelmuziek Bruce Broughton heeft die gecomponeerd. Film uit 1985, Silverado. En ik hoop dat je tweede uur na tien er ook weer bij bent. En als ik op het lijstje kijk zie ik staan Mission Impossible, Amy, The Man From Uncle, Drive... Uh, Inside Out, uh, Life Force. Nou, eigenlijk veel te veel om op te noemen. Mooie filmmuziek. We gaan er uh, het eerste uur uit. En ik hoop je echt het tweede uur uh, dat je weer aan de radio zit. Voor, ja, eigenlijk allemaal nieuwe films. Zie ik staan. Mission Impossible is nieuw. The Man from U.N.C.L.E. is nieuw. Inside Out is nieuw. Kortom, veel nieuwe filmmuziek. Silverado. Tot na de klok van tiener.